Levi van Eck met het NWS-journaal. Het landschap in Nederland staat onder druk door de snelle opmars van zonneparken, windturbines, bedrijventerreinen en nieuwe woonwijken. De van het Nederlandse gebied in Nederland is volgens het Plantenbureau de afgelopen 30 jaar toegenomen van 12 naar 16 procent. Daarna zijn de en outline to the dam. Amster Jan. Deze dat van de regio's hebben hem actief tegengewerkt. Dat zijn de voormalige jongen van de Sloor City, haar de Het gaat om oud van buitenlandse zaken Rex en de voormalige van het huis John Kerry. Voor de de het land dus gezicht, no zet, commercials. Thank you, reis, thank you. never a bad song kick out your teeth change the color in the body yes. you're de about to get <laughs> yeah. funky de komende tijd gaat we afgelopen tien twaalf gemeenten demonstreren tegen zwarte fietsen. In, sure de in het een heeft een grote landgeboeidel de vuur te dit is zijn gegeven. In het gebouw zitten verschillende ondernemingen. De schade is groot. de oh, van brand is nog niet Er zijn over verbonden. Weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het groene kan het lucht vloeien en is er kans op mis. Ook dat neemt de bevolking verder toe. En in de loop van de dag gaat het regenen. Het wordt zo'n 7 graden. Dit was het NOS journaal. Elkaar voor laten gaan in het verkeer. In 10 jaar tijd met 26% afgenomen. Doe eens Dank je wel. Namens de medeweggebruikers in zie. We in in in Zierven. Met nu. De nacht. another chance on another. Nooit meer terug Ga alleen nog maar Naar je toe Iemand doet iets doen Nee, je gaat niet met de laatste Volnaar volnaar I Ik ben een goede rechter Je weet het Je Wees I niet zo snel te vrij Jij bent me zo vergeten Het is I toch een no-brainer Ik ga niet met mijn huis No confrontation What have you Apparently Nothing Nothing Nothing Burying Nothing Nothing Nothing Burying Nothing and Nothing Burying Ranking making a game.